Het begon daar bij die Grieken, we wonnen met 2-1, thuis met de 2-0, die luid die Zaten er doorheen, later in Italië, 0-2 bij AC Milaan, thuis met de 2-0, toen tot Ajax bovenaan. Even terug op rijkaart, ook dat is niet onaardig, Rijkaard die direct gezelschap krijgt, moeten we doorschuiven naar Ronald de Boer, Ronald de Boer die schuift naar binnen toe, kluivert met 1-2, Kluiver toch altijd met 1-2 naar Ronald vergeet die wedstrijd maar vlug. En in de kwartfinale 0-0 bij Hajduk Split, maar thuis werd het 3-0. Daarna werd Bayern weggetikt. Hij wil die de uh, bal ook niet helemaal goed. Kan het terug even Ronald de Boer. Ronald de Boer dan naar Davids. Davids met het paasje naar niet Maar ja, dat moet ik zijn. De voetschap wordt weer ingedraaid. Ook dat is 2-0. Ongelooflijk! ongelofelijk! Ongelofelijk! Het is Draai 2-0. Frank de Boer. Ajax. Ajax. Ajax. Heet Drukke. Ajax ajax, ajax. ajax. Ajax. Heet Drukke. C-dorf. Terwijl Ajax het op was dat het bij het spelveld niet open gaat. Het gaat inderdaad niet open. Is Draaikend die doorkomt? Liedbaarden met een omhaal. En dan nog een keer de mogelijke. Zijn die blijven altijd gaan. Thuis werd het 5-2. En ja, toen kwam weer AC Milaan. Dat werd dus de finale. In Wenen, wat een feest. Ja, Ajax was weer klasse. Milaan is er geweest. Kan voor de doel. Mars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts. Jongen. Schiet mee. geeft maar Rijkaart, Rijkaart komt hij voor het schot mee. Nee, 2 Kluiver, Er Is het klaar? En is daar een beetje pielen in de buurt van de cornervlag om tijd te winnen. En is het afgelopen, er is het afgelopen! Ja! Ja!